Uur. Door meegens met het NOS-journaal. De Australische premier Morrison laat de manier onderzoeken waarop het land omgaat met de hevige bosbranden. De branden woeden nu al bijna drie maanden, 28 mensen en honderden miljoenen dieren zijn er door omgekomen. De premier kreeg de afgelopen tijd veel kritiek omdat hij niet adequaat zou hebben gereageerd. Morrison zei tegen de Australische nieuwszender ABC dat hij een voorstel gaat indienen om een onderzoekscommissie op te richten die de overheidsreactie gaat toetsen. Ook laat hij bekijken hoe Australië zijn CO2-uitstoot kan verminderen. In een natuurgebied in het noordwesten van Frankrijk zijn drie dode kajakkers gevonden. Het zijn twee mannen van 46 en 47 en een vrouw van 58. Een vierde kajakker, een jongen van 15, is zwaar onderkoeld naar een ziekenhuis gebracht. Ze werden gisteravond als vermist opgegeven. Ze hadden zich afgesplitst van een groep van acht... die was vertrokken voor een zeereis bij de baai van de Somme... Rond middernacht werden ze gevonden bij Le Courtois. In Libië hebben de strijdende partijen een staakt het vuren afgesproken. Er moet al jaren een oorlog in Libië tussen de officiële regering en milities in het oosten van het land. Vooral de afgelopen maanden is er zwaar gevochten om de hoofdstad Tripoli. Of de wapenstilstand ook wordt nageleefd is niet duidelijk. De Duitse bondskanselier Merkel gaat een vredesconferentie organiseren om een oplossing te vinden voor het conflict. De Britse koningin Elisabeth wil morgen praten met haar zoon Charles... en kleinzonen Harry en William. Aanleiding is de aankondiging van prins Harry en zijn vrouw Meghan... dat ze een minder prominente rol in het Britse koningshuis willen vervullen. Naar verluid was het nieuws een grote verrassing voor de koninklijke familie. Het lijkt erop dat Elisabeth er geen genoegen meeneemt. Het weer veel bewolking, vanuit het noordwesten af en toe regen. De meeste neerslag valt in het noorden...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 Goedemorgen klassieke liefhebbers ZFM Zand voor Klassiek. Is weer het is weer present. Het is alweer de tweede zondag van het uh, nieuwe jaar. Uh, toch nog de beste wensen voor onze luisteraars. En uh, wij gaan vandaag terugblikken op nieuwjaarsdag. En hoe doen wij dat? Door een uh, mooie herhaling te laten horen vandaag... Van het nieuwjaarsconcert dat uh, de Wiener, uh, zeer Philharmoniker, natuurlijk elk jaar geeft in de muziekverein in Wenen. En dat orkest doet dat uh, al jarenlang en uh, iedere keer ook weer met andere dirigenten. Dit keer met Andris Nelsons. En u gaat een opname horen van het laatste nieuwjaarsconcert, dus het concert van 2020. En we doen het helemaal. We, kijken, we moeten alleen even kijken hoe het nieuws ertussen zit en zo. Maar in ieder geval, u gaat het hele concert horen. Ik zal de stukken tussendoor kort aankondigen. Ik ga niet te veel kletsen. We gaan gewoon genieten van de heerlijke muziek van Strauss en consorten. We beginnen met uh, die lenzstrijger overturen dat is een compositie van Carl Michael Zieher. En daar gaan we nu mee beginnen. Tijf. niet op tijd op waren en het dus geweest hebben, gaan nou, wij jullie dus dat prachtige concert laten horen. Volgende stuk is Liebesgrüße en dat is een wals, opus 56 van Jozef Strauss. Bijdenken, dit is gewoon alleen de muziek. Volgende stuk wat wij gaan laten horen hieruit is de Liechtenstein Mars. Ja. En die is wederom van dezelfde componist Jozef Strauss. Uh, bijna geen nieuwjaar meer, maar wat maakt het uit? Het is gewoon lekker om het nog eens terug te horen. Zeker als u toen niet op tijd wakker was en het gemist heeft. De mooie beelden moeten u missen, dat zei ik al, maar uh, we gaan gewoon lekker luisteren naar de muziek. Dit keer een wals, nee, een polka van uh, Johan Strauss Jr. Of Johan Strauss II, zo kan je het ook zeggen. Bloemenfest, zo heet het stuk. ...naar de citroenen. Dat is een, uh, een hele kleine stap. En vandaag dat wij uh, doorgaan met Wendy Citroenen bloeien. Johan Strauss 2. Het is een wals. Dit is van uh, een andere Strauss-broer, om het zo maar te zeggen. Het is een snelle polka en het heet Knal und Fall. En dat is van Eduard Strauss. We de, de Strauss-familie en we gaan naar de componist Frans van Souper. En van hen gaan we luisteren naar de ouverture uit de Leichte Cavalerie. Van Zuppé en van de overtuur. We gaan door met Cupido. En uh, Cupido dat uh, is een uh, polka Française zoals dat dan heet. En de componist ervan is Jozef Strauss. ...van het concert 2020. De winnaar, veel onder leiding van Andries Nelsons. En het was een mooi concert. En wij herhalen het voor diegenen die het gemist hebben. Goed, we gaan verder met Zeit omslungen Miljonen. En dat is een wals van Johan Strauss Junior. MUZIEK En zo zit het eerste uur van dit nieuwjaarsconcert, althans bij ons, er alweer op. Want het uur is gewoon om. Dus we gaan eruit. En ik hoop u straks aan de andere kant van het nieuws van 9 uur nog even een keer terug te zien. Voor een nog meer opname van dit prachtige nieuwjaarsconcert. Ik zou zeggen, tot zo.